In grijpende maatregel als het uit huis plaatsen van een kind kan zo worden voorkomen. Tussen Utrecht en Den Bosch moeten treinreizigers van zaterdag tot en met dinsdag rekening houden met spoorwerkzaamheden. Tussen Gelder en Den Bosch rijden dan geen treinen maar bussen. ProRail gebruikt die vier dagen om een overweg en wissels te vernieuwen. Ook is er onderhoud aan de bovenleiding en omwonenden kunnen volgens ProRail te maken krijgen met geluidshinder en fel licht van de bouwlampen.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 Het weer in het westen en zuiden is het zonnig, maar in het noordoosten overheerst de bewolking. De middagtemperatuur ligt tussen 17 en 22 graden. Morgen zonnig met maxima in het binnenland rond 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht staat tussen Maarse en Knop het Oude Rijn drie kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En de A12 Den Haag-Utrecht bij Soetermeer 5 door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er afgesloten. En 15 vanuit de Europoort naar Rotterdam. Tussen Briele en Rozenburg is de weg afgesloten door een ongeluk met een tweetal vrachtwagens. Je kan er langs via de Kallenbrug en heb je dat gehad, dan staat er voor de Botlektunnel weer 5 kilometer door een te hoge vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie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 Dan kan The head. Van Zantwoord, ook op TV. CFM, Text TV, op kanaal 45. C -F -M.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 Consommé dans tes nuits, un jour nouveau se ligt, à nul autre pareil, et tu sais, depuis, tout le monde des Ritme Ritme. Van ZFM. ZFM.